Bronislaw Komorowski is de nieuwe president van Polen. Kort na de bekendmaking van de eerste exitpols gaf de rechtse kandidaat Jaroslaw Kaczynski zijn nederlaag toe en feliciteerde hij Komorowski met de overwinning. In de exitpols heeft Komorowski een kleine voorsprong. Komorowski werd waarnemend president in april, nadat de vorige president, Lech Kaczynski, de tweelingbroer van Jaroslaw, was omgekomen bij een vliegtuigenongeluk. Komorowski was de kandidaat van de Liberale Partij van premier Tusk. Jaroslav Kaczynski werd naar voren geschoven door de rechtse oppositie. In de eerste stemronde twee weken geleden haalde geen van de kandidaten meer dan 50% van de stemmen. Het presidentschap in Polen is geen ceremoniële functie. De president heeft bevoegdheden op het terrein van de buitenlandse politiek en het veiligheidsbeleid. Met een helikopter van het KLPD zijn aan het eind van de middag warmtebeelden gemaakt... van de natuurbrand op de Strabrechtse Heide bij Hezen omdat de beelden er goed uitzien, hoopt de brandweer dat de nabluswerkzaamheden morgen zijn afgerond. De brandweer en het leger gaan in ieder geval tot het donker wordt door met nablussen en omploegen. Daarna wordt de hei bewaakt door 30 mensen. De A67, die langs het natuurgebied loopt, kan waarschijnlijk aan het eind van de avond weer helemaal open. Vandaag waren er bij elkaar 400 brandweerlieden en zo'n 100 militairen ingezet om het smeulende vuur te bestrijden. Door de brand is een stuk natuurgebied van 150 tot 200 hectare verwoest.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 Thank oh. Welkom bij tep Seppi, aflevering, aflevering 697. En ik geef wat aan het geluid een ogenblik. Zo, dat is beter. Ik kom mezelf helemaal in een regenton, dus niet de bedoeling. Mijn naam is Benno of welkom bij tep Seppi, aflevering 679. En we zijn begonnen met Asher Queen. En we zijn uh, vorige week begonnen aan een hele lange reeks. En dit heet Songs of Long Love and Chains. En het is een dubbel CD. allemaal liedjes, opliedjes, vertolkt naar, uh, naar zijn versies van Asher Queens. Straks in de tweede uur uh, gaan we daar uh, nog een uh, van een andere CD natuurlijk voor luisteren. We gaan door met uh, Hardewijn, met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 À beira do mar, e assim se fez, marinheiro. Fez-se ao mar navegar e com o